بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد على كنت الله تو دأين دا خبات فيدي خين خطيس er mogen vrede en zegeningen zijn met zijn boodschapper, zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen tot aan de dag des oordeels. Hier zitten we dan op een geheime locatie. Na alle commotie die is ontstaan, hebben wij een geheime locatie moeten kiezen voor, de, voor dit evenement. En de afgelopen dagen is ons door iedereen gevraagd of het wel verstandig is om een symposium te houden over Palestina op 4 mei. Allereerst wil ik Allah azzawajal bedanken voor het feit dat hij dit mogelijk heeft gemaakt. En ten tweede willen we ook alle bezoekers die wij zouden gehad hebben. Was deze evenement doorgegaan, al deze bezoekers willen wij, daar willen wij onze excuses aan aanbieden dat wij jullie niet hebben mogen ontvangen. Maar alhamdulillah dat Allah ons in staat heeft gesteld om het live te kunnen uitzenden zodat we alsnog iedereen een mogelijkheid bieden om het toch live mee te volgen. Men heeft ons gevraagd, is het wel verstandig? Aan de ene kant natuurlijk voor onze eigen veiligheid, omdat er allerlei uh, bedreigingen zijn binnengekomen van mensen die, die dit niet wilden hebben. En het is natuurlijk te zot voor woorden dat wij op een geheime locatie een symposium moeten houden om te spreken over een kwestie die alom als een tragedie wordt beschouwd. En aan de andere kant vroeg men ons of het wel verstandig was om dit symposium te houden. Of het daarmee niet onnodig provoceerde. Of het niet misschien uh, kwetsend is voor de slachtoffers van de holocaust. En deze geluiden hoorden wij overigens van vriend en vijand. Maar wat ons betreft is er geen enkele aanleiding voor de commotie die is ontstaan omdat het symposium wat inhoud betreft volledig in lijn ligt met de doelstellingen van een dag als dode herdenking. Op dode herdenking worden de doden herdacht. En hoewel deze dag zijn oorsprong heeft in de Tweede Wereldoorlog en in de tragedie van de Holocaust. En ook wij hebben onze onderwijs in dit land genoten en wij weten wat de oorsprong is van een dag als dode herdenking. Hoewel dit het geval is. Is men overeengekomen dat er op zo'n dag stilgestaan kan, mag en moet worden bij alle doden die gevallen zijn, waar ook ter wereld. En voor de duidelijkheid, wij zijn niet voornemens om de aard van deze dag te veranderen. Dus met dit symposium willen wij niet de indruk wekken dat wij vanaf nu willen dat dodenherdenking in het teken staat van de Palestijnen alleen dus de aard van deze dag hoeft wat ons betreft niet te veranderen. Maar wat wij wensen te doen is licht werpen op een specifieke episode in de recente geschiedenis waarin vele doden te betreuren zijn geweest. En in tegenstelling tot de Europese holocaust die wereldwijd erkenning geniet waarover unanimiteit bestaat. Dat het een mondiale tragedie is die bij wet verboden is om te ontkennen die wanneer men deze bagatelliseert, men wordt gecriminaliseerd. In tegenstelling tot deze holocaust wordt de episode waar wij licht op willen schijnen, maar al te vaak ontkend. En daarom maken wij van deze gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor deze vergeten slachtoffers van oorlogsgeweld... op een dag die sowieso al is uitgetrokken voor de herdenking van oorlogsslachtoffers. Dus, beste medeburgers... Waar zijn wij de fout in gegaan? Welke regels hebben wij overtreden? En welke morele of ethische principes hebben wij geschonden? Reflecteer daarom, o mensen van verstand. Maar de commotie is gebleven en onze interpretatie van de commotie die is ontstaan en van de afkeuring die een deel van het volk over dit symposium heeft uitgesproken, ...en van de rigoureuze maatregelen die sommige politici hebben voorgesteld... ...en van de Kamervragen die zijn gesteld als reactie op dit symposium... ...onze interpretatie van deze commotie is dat dit een vorm is van moreel kolonialisme. De subjectieve opvattingen van sommige mensen in dit land... ...ten, ten, ten aanzien van het onderwerp en de timing van dit symposium... ...zijn verheven tot maatstaf... Op grond waarvan het gedrag van mensen wordt getoetst. En de vraag is, willen wij leven in een land waarin de opvattingen van Pietje en Klaasje bepalend zijn voor wat ik en jij mogen doen? En zeg, hebben wij in dit land niet afgesproken dat er slechts één objectief criterium is waaraan gedrag getoetst kan worden? En dat is de wet. En als men van mening is dat wij de wet hebben overtreden, dan zijn daar wegen voor die men kan bewandelen om daar een halt aan toe te roepen. En het feit dat dit niet gedaan is, bewijst dat ons symposium volledig in lijn ligt... met de regels die wij in dit land hebben afgesproken met elkaar. Dus beste medeburgers, waarom zou ik mij aanpassen aan uw opvattingen... over wat moreel aanvaardbaar of moreel verwerpelijk is? En als u dat toch wil, als u mij toch wil dwingen om mezelf aan te passen aan uw opvattingen... Over wat moreel acceptabel is, zorg er dan voor dat uw morele opvattingen een juridische status krijgen. En dan zal ik mij daaraan aanpassen. De burgemeester van Hilversen. Ik hoop dat u kijkt. Pieter Broertjes. Hij had het over het feit dat deze zaak gevoelig ligt. Dan zeggen wij op onze beurt, sinds wanneer is gevoel een criterium om rekening mee te houden? Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met het gevoel van moslims... toen de spotprenten over de geliefde profeet Mohammed, vrede zij met hem, werden gepubliceerd? Wat u overigens in uw hoedanigheid als hoofdredacteur van de Volkskrant zelf gedaan heeft? Nee. Op dat soort cruciale momenten verwees u... naar dat ene enkele objectieve criterium wat geldt in dit land... en waaraan handelen getoetst moet worden, namelijk de wet. Voorbijgaand aan het feit dat u daarmee 1,5 miljard mensen ongeneeslijk hebt verwond... door degene die hen het meest dierbaar is op afschuwelijke wijze af te beelden. Nee, meneer de burgemeester, gevoel is nooit een criterium geweest. En er bestaat een woord voor degene die A, doet, voor degene die A zegt en B doet. Hypocrisie. De stortvloed aan ongefundeerde kritiek die wij over ons heen hebben gekregen is niet meer dan een vorm van intellectueel terrorisme. Het is een aanslag op het onafhankelijk denken. Er wordt ons opgelegd wat we moeten denken, hoe we dat moeten denken en zelfs wanneer we dat moeten denken. En in zo'n land willen wij toch niet leven, beste mensen. Als we de overgevoeligheid die in dit land heerst voor alles wat moslims zeggen en doen, want dat is nu eenmaal een feit... Er heerst een klimaat in dit land waarbij er een overgevoeligheid heerst voor alles wat moslims zeggen en doen. Maar als wij die overgevoeligheid opzij zetten en u zou de situatie eerlijk en oprecht bekijken, dan zou u juist heel blij met ons moeten zijn. Want het feit dat wij kritisch zijn en het feit dat wij hete hangijzers aan de kaak durven te stellen. En het feit dat wij tegen de stroom in durven te varen en het feit dat wij optimaal gebruik maken van onze... Grondrechten, dat is het schoolvoorbeeld van een geslaagde integratie. En wat wij hier vandaag doen is slechts een reflectie van wat Nederland ons heeft geleerd. En wat u doet, uw bekrompen houding en uw aansturing op een verbod van dit evenement, dat drijft juist in tegen de waarden van Nederland. Dus wat dat betreft, beste mensen, zijn wij wellicht meer Nederlands dan u bent. En de gelijkenis van u en van alle andere mensen die hebben aangestuurd op een verbod of die hun afschuw hebben uitgesproken over deze dag, de gelijkenis van u is als die van de persoon die een dadel afgod maakt. Hij boetseerde een dadel af God en begon deze te aanbidden. En op het moment dat hij honger kreeg, begon hij van zijn eigen God te eten. En dat is wat u doet, beste mens, u eet van uw eigen God. En als u zo doorgaat, is er straks niks meer van over. En daarom richt ik deze oproep aan u. Bewijs de Nederlandse waarden een goede dienst. En spreek en handel in overeenstemming met die waarden. Want het zijn deze waarden waaraan u uw beschaving ontleent. En het zijn deze waarden waarmee u zich zegt te onderscheiden van de rest van de wereld. En het zijn deze waarden waarmee u zich het recht toe-eigent om de rest van de wereld te civiliseren. En we hebben genoeg voorbeelden gezien de afgelopen decennia, hoe dat kan gaan. Dus bewijs deze waarden in dienst, want als u deze waarden verliest, wat nu dreigt te gebeuren, nu de islam zo prominent aanwezig is in dit land, als u ze verliest, dan stort uw claim op de rest van de wereld als een kaartenhuis in en zullen uw waarden niet meer dan inkt op papier zijn. Dus wees verstandig en laat de hypocrisie en het gebrek aan nuance en de verdraaiingen van de werkelijkheid, laat dat over aan partijen als bijvoorbeeld het SIDI, Centrum voor Informatie en Documentatie, Israël. Die selectief gebruik maken van uw waarde wanneer het hen uitkomt en wanneer het hen niet uitkomt, treden zij deze waarden met de voeten, bijvoorbeeld in geval van hun oppositie tegen dit symposium. Het Sidi, de waakhond van de Zionistische staat in Nederland, die de terroristenstaat Israël onvoorwaardelijk steunen en daarmee wat ons betreft medeplichtig zijn aan de wandaden en de criminele daden van deze, daad, van deze staat, dat is het Sidi. En wat ons betreft kleeft er bloed aan de handen van het Sidi. En dit Sidi verscheen de afgelopen dagen in de media waarin zij bij monden van directeur mevrouw Voet schaamteloos de Palestijnse holocaust ontkende. En deze groep van holocaustontkenners staan bekend om hun verdraaiingen van de werkelijkheid. Zo karakteriseerde deze mevrouw Voet de bewust geplande, zorgvuldig georganiseerde etnische zuivering van Palestina, waarbij de gruweldaden van de Joodse kolonisten geleid hebben tot de ontheemding van 800.000 Palestijnen, en waarbij 531 van de 580 dorpen werden verwoest en waarbij 34 op een volgende slachtingen zijn, uh, uh, uh, zijn aangericht. Bloedige slachtingen zoals bijvoorbeeld de slachting van Der Yassin, waar volgens Israëlische bronnen zelf 234 vrouwen en kinderen in koele, in koele bloeden zijn afgeslacht onder leiding van de terrorist Menachim Begin die later premier van Israël werd en in plaats van voor het gerecht te verschijnen... de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst mocht nemen. Deze doelbewuste, geplande etnische zuivering van Palestina... karakteriseert mevrouw Foet als, en daar komt de verdraaiing... als het falen van de Palestijnen om de stichting van de staat Israël tegen te houden. Dit is hoe mevrouw Foet omgaat met feit... Daarmee suggererend dat a, dat er geen geplande etnische zuivering heeft plaatsgevonden, wat op zich al een vreemd standpunt is natuurlijk, omdat je niet zomaar een staat kunt stichten op grondgebied dat al bewoond is, waarmee je ook nog eens de etnische samenstelling van dat grondgebied rigoureus verandert, zonder dat je een deel van de inheemse bevolking systematisch afslacht of verdrijft. Zoals bijvoorbeeld gebeurd is met de kolonisatie van, uh, van Amerika door de Europeaan. Dus de stichting van Israël, het slagen van de Joodse kolonisten om de staat Israël te stichten, is juist het bewijs dat er een etnische zuivering heeft plaatsgevonden. Maar mevrouw Voet en de rest van de ontkenners van het Palestijnse leed hebben wel een probleem. Op het moment dat ze gaan ontkennen dat er een etnische zuivering heeft plaatsgevonden. Ze hebben wel een probleem, want de stichting van de Zionistische staat heeft geleid tot een van de grootste gedwongen migraties uit de moderne geschiedenis. Meer dan een miljoen mensen werden verdreven uit huis en haard en nog steeds worden deze vluchtelingen, die al meer dan zestig jaar in tentenkampen leven in de omringende landen, nog steeds wordt hen het recht op terugkeer naar hun thuisland ontzegd. En zelfs al zouden ze terugkomen, de dorpen waar zij ooit woonden, zijn van de kaart afgeveegd, 531 dorpen die er vandaag niet meer zijn. En het vluchtelingenvraagstuk voor een ieder die de Palestijnse kwestie volgt, het vluchtelingenvraagstuk is altijd een hete hangijzer geweest in de onderhandeling. De Zionistische staat doet er alles aan om deze vluchtelingen buiten de deur te houden. En logisch natuurlijk vanuit hun perspectief, want een terugkeer van de vluchtelingen zou de demografische samenstelling van Palestina volledig op zijn kop zetten en dan wordt het natuurlijk moeilijk om een claim op een land te leggen als je qua inwonersaantal ver in de minderheid bent. En de verhoudingen liggen al zeer scheef. Al sinds de opdeling in 1947 werden de, kolon de kolonisten royaal beloond. Zij kregen 54% van het land terwijl zij 31% van de bevolking uitmaakt. En zij lieten het daar niet bij. Direct... ...na het uitroepen van de staat Israël... ...namen zij nog eens 21% van het land in... ...wat verder niet meer te discussie is komen te staan... ...bij de internationale gemeenschap... Als ...en als bijgevolg werd erkend. En de Verenigde Staten erkende de staat Israël... ...na 11 minuten... ...nadat het was uitgeroepen. Rusland een dag of twee later... ...Nederland geloof ik in januari 1950. Maar de 21% die... De staat Israël toen heeft ingenomen, is niet meer ter discussie gesteld en is als bijgevolgd erkend. En in 1967 werd nog meer Palestijns grondgebied geannexeerd. En ondanks het feit dat de Verenigde Naties heeft bepaald dat deze annexatie onrechtmatig was, lapte de Zionistische staat zoals gewoonlijk. De regels aan hun laars. En met die annexatie van 1967 zijn er nog eens 300.000 ontheemde Palestijnen bijgekomen. En zo ging het annexeren van land door en het bouwen van nederzettingen die vervolgens als hele steden werden ingelijfd bij de Zionistische staat. Waardoor de 23% van het land dat de Palestijnen nog tot hun beschikking hadden volledig werd gefragmenteerd, bezaaid werd. Met checkpoints en inmiddels ook een reusachtige betonnen muur is neergezet, die rigoureus is neergezet en soms een persoon van zijn eigen tuin scheidt en familieleden van elkaar scheidt. Door deze zaken die er allemaal zijn bijgekomen, is het laatste beetje economisch leven van de Palestijnen volledig aan banden gelegd en werd daarmee ook meteen een, een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk gemaakt. Dus, mevrouw Voet en de rest van de ontkennis van het Palestijnse leed zitten met een probleem. Omdat de vluchtelingen, waar, waarvan er ongeveer inmiddels meer dan 3 miljoen zijn, de vluchtelingen zijn het bewijs dat de Zionisten wel degelijk de inheemse bevolking hebben verjaagd. Maar voor dit probleem is in pro-Zionistische kringen een oplossing bedacht. Men besloot namelijk om, de om, de Palestijnen, om, om het Palestijnse probleem te ontkennen. Men besloot om deze massale verdrijving te ontkennen. Niet dat er geen Palestijnen zijn gevlucht, maar de toedracht werd ontkend. Dat de Palestijnen moedwillig zijn verdreven omdat zij hebben moeten aanschouwen hoe hun naasten en geliefden in koele bloeden werden afgeslacht, dat is wat ontkend werd. Dus de officiële lezing werd dat de omringende Arabische landen radioberichten hadden uitgestuurd waarin zij de Palestijnen opriepen om vrijwillig huis en haard te verlaten. Dus ze zijn niet gedwongen, maar vrijwillig gegaan op verzoek van de omringende Arabische landen. Dit is de officiële lezing. Dus er zijn een aantal moedige Joodse historici opgestaan die de officiële geschiedschrijving van deze periode grondig in vraag stelt. En de mythes die samenhangen met de stichting van de staat Israël ontmaskerden en onder andere onderzoek hebben gedaan naar het radioarchief van de desbetreffende periode om te kijken of ze inderdaad berichten zouden aantreffen waaruit zou blijken dat de, dat de Palestijnen vrijwilliger, vrijwillig zijn gegaan. Conclusie. Deze radioberichten zijn nooit, zijn nooit uitgestuurd. De realiteit? Geen enkel onafhankelijk denkende historicus betwist het feit dat 800.000 Palestijnen zijn verdreven. Dat tijdens die uittocht gedocumenteerde misdaden tegen ongewapen burgers hebben plaatsgevonden. En dat de internationale gemeenschap deze misdaden zag gebeuren. Maar zijn ogen daarvoor sloot. En deze mevrouw Voet directeur van het SIDI, durft dan schaamteloos op nationale radio te zeggen... dat zij wel even bereid is om de broeders van bewust moslim een geschiedenisles te komen geven. Ik zou zeggen, mevrouw Voet, neemt u die geschiedenisles vooral zelf. Maar dan niet van de bronnen die het lijden van de Palestijnen ontkennen... of verdoezelen voor het grote publiek, zodat een aantal Zionistische terroristen hun gang kunnen gaan. Niet van diegenen die ons voorliegen in de media... Niet van kwakzalvers in de gedaante van wetenschappers die ons bestoken met literatuur waarin de waarheid doelbewust wordt verdraaid. Niet van diegenen die elke poging om het Palestijnse leed aan de kaart te stellen ondermijnen door een verwijzing naar de Europese holocaust. Niet van diegenen die het leed van de Europese Jood misbruiken om het leed van anderen te rechtvaardigen. Lees bijvoorbeeld Ilan Pap. Een gerespecteerde Joodse historicus, woonachtig in Israël, professor politicologie aan de Universiteit van Haifa, kwam ondanks zijn Joodse achtergrond tot de conclusie dat Joden in 1948 zich schuldig hebben gemaakt aan etnische zuivering. En hij beschreef hoe Ben-Gurion met elf van zijn adviseurs op een flatje een plan maakte, doelbewust. ...om de Palestijnen systematisch te verdrijven door het gebruik van terreur. Erken de feiten en stop met het instrumentaliseren van de Europese holocaust... ...om de wandaden van de Zionisten te rechtvaardigen. Welke dienst bewijst u de slachtoffers van Auschwitz? Welke dienst bewijst u de slachtoffers van Bergen-Belsen en Boegenwald en uh, Treblinka en Sobibor? Welke dienst bewijst u hen als u het leed van hen... ...en van hun kinderen en van hun kleinkinderen... ...en wellicht zelfs van hun achterkleinkinderen... ...als u dat leed misbruikt om de etnische zuivering van Palestina... ...en de voortdurende bezetting van dat land te rechtvaardigen. En ja, in omvang was de Europese holocaust groot. Maar een Joodse moeder die haar kind ziet doodgaan... ...is niet erger dan een Palestijnse moeder die haar kind moet verliezen. En als de Joodse doden konden spreken dan hadden ze hun afschuw uitgesproken over de wijze waarop u omgaat met het leed van de Palestijn. Mevrouw Voet en gelijkgezinde staan in een lange traditie van systematisch ontkenning van het Palestijnse leed. Niet alleen is het ontkennen van dit leed moreel verwerpelijk, maar het meest verwerpelijke is dat zij het leed van de Europese Jood hiervoor gebruiken. En het is daarom ook aan de Europese Jood. Of aan de overlevenden van de Holocaust en de kinderen daarvan. En aan ieder die met hun lot begaan is, om hier een halt aan toe te roepen. Deze mensen moeten weten dat er een aantal grondslagen zijn veranderd in het Holocaust-discours, waarmee deze tragedie wordt geëxploiteerd voor politieke doeleinden. Niet iedereen die de Holocaust-kaart trekt is begaan met het lot van de Europese Jood. Niet iedereen is begaan met de slachtoffers van de holocaust. Zo leert men ons bijvoorbeeld dat het lijden van de Europese Jood uniek is. En dat wanneer men dit leed vergelijkt met ander leed... dat hij zich schuldig maakt aan een misdaad, en verraad en dat hij onrespectvol is. En dit zijn zomaar een greep kwalificaties die over ons zijn gezegd de afgelopen dagen. Maar wist u dat Simon Peres bijvoorbeeld, voormalig premier van Israël... Dat hij een keer terecht gewezen is omdat hij sprak over de twee holocausten van de 20e eeuw, Auschwitz en Hiroshima. En het werd hem niet in dank afgenomen, sterker nog, hij kreeg een lading kritiek over hem heen, omdat hij het in zijn hoofd durfde te halen, de holocaust te vergelijken, of ander leed te vergelijken met de holocaust, of überhaupt de naam holocaust te gebruiken om ander leed mee te karakteriseren. En zo werden wij ook bekritiseerd omdat wij het woord holocaust gebruiken. Omdat het natuurlijk uitsluitend geldt voor de Europese Jood. En zoals gezegd zijn wij niet de enigen die dit woord voor een andere tragedie hebben gebruikt. En zo wordt ons ook geleerd dat antisemitisme eeuwig, rationeel onverklaarbaar is... En dat het een geestesziekte is die bij alle niet-Joden voorkomt. En dat alle niet-Joden de doden ofwel als dader ofwel als collaborateur de dood wensen. En Goldhagen heeft in zijn boek de gewillige beulen van Hitler. Of Hitler zijn gewillige beulen. Hij probeerde in dit boek deze stelling te vergeefs met bewijs te staven. Maar gelukkig werd deze stelling genadeloos vertrapt als waardeloos. Door de eerlijke wetenschappers. En dat is het ook. Waardeloos. Maar het idee van die eeuwige jodenhaat. Het idee van die stelling dat er iets bestaat als het eeuwige antisemitisme heeft wel concrete politieke consequenties. Namelijk, het verklaart vijandigheid tegen Israël. En niet alleen dat, het schenkt Israël alle bevoegdheden om zich altijd te kunnen beschermen tegen de altijd op de loer liggende haat van de niet-jood. En dus geldt het internationaal recht niet voor de Jood, niet voor Israël. Omdat er iets bestaat als het eeuwig antisemitisme. En alle omringende landen van Israël hebben een rationeel onverklaarbaar antisemitisme in zich zitten. Waarmee ze altijd bereid zijn op elk moment van de dag Israël aan te vallen. En dus moet Israël altijd klaarstaan voor een eventuele aanval van haar vijanden. En dus mag zij boven de wet staan. En altijd alles doen om haar, veilig, om haar veiligheid te garanderen. En de irrationaliteit van jodenhaat of van het antisemitisme leidt ook tot nieuwe definities van antisemitisme. En dus tot meer mogelijkheden om kritiek op Israël antisemitisch te noemen. Bijvoorbeeld, zo stelde een Amerikaanse socioloog, dat elke poging om antisemitisme te verklaren in het licht van een Joodse bijdrage eraan, ...zelf een daad van antisemitisme is. Dus elke poging om vijandigheid jegens Israël te verklaren... ...door een verwijzing naar het handelen van Israël... ...is op zich al een daad van antisemitisme. En dus op deze manier worden alle deuren naar de kritiek op Israël gesloten, Want elk kritiekpuntje op de staat Israël wordt gekarakteriseerd als antisemitisme. En deze definities zijn niet slechts inkt op papier, maar krijgen in toenemende mate een juridische status, waardoor de wereld wordt gedwongen om de Palestijnse zaak te vergeten. Stelt u zichzelf de vraag in hoeverre de pro-Zionisten en de ontkenners van het Palestijnse leed, wanneer zij de Holocaust kaart trekken, stelt u zichzelf de vraag in hoeverre zij dat doen uit een oprecht solidariteitsgevoel. Dat ontspringt aan een emotionele herinnering. Van de Holocaust? Of doen zij het misschien? Trekken zij deze kaart als instrument om kritiek aan het adres van Israël te pareren en de beoefenaars van deze kritiek weg te zetten als antisemiet? Als antisemiet? Stelt u zichzelf de vraag: speelt oprechte medelijden met Joden überhaupt een rol bij mevrouw Voet en haar aanhangers? Ik betwijfel. En ik hoop niet dat u het laat gebeuren dat de holocaust zijn karakter als mondiale tragedie verliest. En dat de herinnering aan uw ouders of voorouders een wapen wordt in de handen van de misdadigers. Wa da'wana en rabbil